Even kunnen. Goedemiddag. Ga je ondanks het winterweer toch de weg op? Pas op, er kan opgehoopt sneeuw liggen en het kan glad zijn. Rijkswaterstaat heeft eigenlijk liever dat je niet de weg op gaat of gaat buiten de spits. Dat geeft strooiwagens ook de ruimte. En veel mensen lijken er gehoor aan te geven, want het valt mee op de weg. hoor je zo meteen ook van Domin. Op het spoor, daar rijden minder treinen. Op sommige trajecten rijdt helemaal niks. In een deel van Groningen bijvoorbeeld. En van en naar Schiphol rijden geen treinen. De sneeuw brengt veel kosten met zich mee. Verzekeraars krijgen meer schademeldingen. Bijvoorbeeld van auto's die van de weg zijn gegleden. En ze verwachten ook veel meldingen van lekkages... als de sneeuw straks weer smelt. Bij vliegmaatschappij KLM loopt de schade waarschijnlijk... in de tientallen miljoenen euro's... doordat er zoveel vluchten gecanceld zijn. Ja, ander nieuws dan, Het drukte in de Franse badplaats Saint-Tropez... voor de uitvaart van Brigitte Bardot. Duizenden mensen stonden langs de weg waar de rouwstoet voorbij kwam. Er waren ook videoschermen. Brigitte Bardot overleed eind december aan kanker. Ze was 91 jaar. En de oudejaarsconferentie van Peter Pannekoek die heeft flink gescoord. Meer dan 3,3 miljoen mensen hebben die show gezien. En daarmee is het de best bekeken eindejaarsconferentie van de afgelopen jaren. De meeste mensen keken hem live, ruim een miljoen mensen keken hem later terug. Het weer. Nog steeds af en toe een sneeuwbui. In het westen kan dat overgaan in natte sneeuw of regen. Vannacht rond het vriespunt, morgen droger, bewolkt en 1 tot 3 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Ja, ik zit in mijn schrap. Ik dacht, het wordt een ongelooflijk drukke avondspits. Ja, eventjes zou het dan echt zo zijn dat mensen aan het wachten zijn op kantoor... die mensen die vanmorgen wel naar hun werk zijn gegaan... dat ze gewoon zitten te wachten tot de spits achter de rug is? Ja, misschien wel. Want het is, ja, het is alleen maar goed, het stelt helemaal niks voor. 66 kilometer en vanmorgen... Mensen zijn vanmiddag gewoon al, al vroeg weer naar huis gegaan. Hè? Ja, dat zou dat ook, ook kunnen. Ja, of iedereen rijdt dus gewoon heel rustig. Ja. Waardoor er geen files ontstaan. Misschien hier en daar wat langzaam rijdend verkeer, maar zelfs dat valt echt wel mee. De meeste vertraging heb je op de A1 hengelo Osnabroek... tussen de Lutte en Duitsland. En dat komt omdat de hoofdrijbaan dicht is vanwege de grenscontrole. Twee kilometer, vijf minuten. Appa, het is woensdagmiddag, midden van de week. Drie over vijf. Nou ja, je bent in ieder geval klaar met je werk. Klaar met je werk. Oké, okay, let's go. En de Q-middagshow. Ja, het zou kunnen zijn dat je gewoon lekker thuis hebt gewerkt. Laptop hier dicht. De avond kan gaan, gaan beginnen. Music. Q-muziek. Q-sounds better with you. I worry about nothing. I am wearing a knot. I'm sitting pretty and patient.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 werken. Fifth Harmony en Tide, Donenstein en Work From Home bij Q Music. Gezellig. Gezellig! Gezellig! Het bericht van Paul Spekman. Het is 7 over 5. Goedemiddag. Het is 7 januari 2026. Het is de Q -middag Show Midden van de week. Leuke wat van je te horen door middel van een bericht in de Q-Music App. Els, Rinderkerker, daar komt ze vandaan. Daar is ze bezig met het bouwen van een IGLO. En dat is echt een serieuze IGLO. Maar ja, zoals je hem gewoon kent uit tekenfilms en uh, films en zo. Echt met blokken is ze bezig. Veel succes en veel plezier daar. Dan Mike, die zegt: Het is uh, niet altijd dat het vlekkeloos gaat. Maar de melkvrachtwagen is gewoon aan het werk. Die ben ik op dit moment van het air van het trekken met de tractor. Want de melkboeren die rijden gewoon door. En dan zie je dus een foto van de melkvrachtwagen. Dat dus een grote tank achterop. En uh, daarvoor, ik neem aan de tractor van Mike om die. Uh, die vrachtwagen weer een beetje in beweging te krijgen. Dan een bericht van Christine, die zegt gewoon omdat het kak weer is, lekker aan in te bakken, genieten. Ja, Christine werkt misschien wel de hele dag lekker thuis. Maar er zijn ondertussen natuurlijk wel heel veel mensen onderweg. Uh, Wie is die zegt, ja, het is ook nooit goed. Veel file, dan balen we. Geen of weinig file, zeg jij. Huh, dat is raar. Ja, omdat er een monsterspits voorspeld werd. Maar het valt dus wel mee. Uh, er zijn wel wat mensen die hebben irritaties. Yvette, goeiemiddag. Goeiemiddag. Is het weer zover? Het is weer zo ver. Ongelooflijk. Hoe vaak moeten we het nou nog zeggen, Yvette? Ja, ik denk nog heel vaak. En heel vaak blij te zijn. Wat is het probleem? Uh, mensen moeten lichten aanzetten. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Zullen we even zingen? Aan, je lichten aan. Het is donker, zet je lampen aan. Want niemand ziet je gaan. Dus zet meteen je lichten aan. Ja, hoe is het? Nou, gek verhaal. Ik krijg al een week lang... Vreemde, vreemde mailtjes op mijn persoonlijke e-mailaccount. Mailtjes zijn geadresseerd aan mij. Ze zijn ook echt vrij persoonlijk geschreven. Maar het gaat over dingen waar ik echt helemaal niks mee te maken heb. Zoals, en ik quote... een hoedje van 3 euro. Het heeft te maken met Marktplaats. En hoe het precies zit, vertel ik je zo. -music. Mensen, hoe het precies zit. Het deel dat ik hiervan begrijp.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 John Duvali park cold hard de de benauw remix. Kwart over vijf. Raar verhaal. In de kerstvakantie heb ik de zolder opgeruimd. Er is uh, heel veel troep naar de kringloop gegaan, gewoon spulletjes die ik niet meer gebruikte. Maar Ik probeer ook wat dingen met een stekker die probeer ik te verkopen. Via Marktplaats. En sowieso, Marktplaats altijd een gedoetje, toch? Marktplaats, gedoetje, echt een gedoetje. Zet je mooie hoofdtelefoon te koop, 80 euro, ophalen in Utrecht. Krijg je meteen zo'n mail van een lulletoet die 17,50 euro biedt... en of je hem dan alsjeblieft wil opsturen, liefst vandaag nog. Nee! Zo werkt het niet! Nou heb ik dingen met een stekker daarop staan. En sindsdien krijg ik mailtjes van random mensen die mij mailen op mijn Marktplaats e-mailadres. Ik gebruik al 19 jaar lang hetzelfde e-mailadres voor Marktplaats. En dat e-mailadres dat wordt nu gebruikt om mij berichten te sturen. Alleen die berichten hebben niks te maken met de spullen die ik aanbied. Nogmaals, ik heb een bluetooth speaker, ik heb een koptelefoon. Gewoon dingen met stekkertjes, die bied ik daar aan. En daar mag je op bieden. Nou heb ik in de afgelopen vier dagen, sinds die advertentie online staat... Heb ik de volgende mails binnengekregen. We beginnen even met een bericht van Amélie Lefevre. Amélie die zegt, dag, ik heb uw advertentie Hoedje van 3 Euro gezien en ik wilde even checken of het nog geldig is. Ik hoor het graag. Hoedje van 3 Euro. Een mail van Onnie Korhonen. Hallo Domien, is boekenset Johan en Pierenwiet nog beschikbaar? Eh? En Een bericht van Rosalie Straten. Hallo! Klopt het dat Krantjes, mini, Mouse en Blik nog te koop is? Met vriendelijke groet, Rosalie Verstraten. Nou ben ik super scherp op phishing. Ik denk dat ik echt de laatste zal zijn die daar, die daar keihard intrapt. Dat is ook het rare hier aan. In die mail staat niet een link die ik kan aanklikken. Er is alleen maar platte tekst te lezen. En dus de vriendelijke groetjes. Het is dit bericht en meer is het niet. Het enige rare is, de afzender is bijvoorbeeld van die Rosalie Verstraten... Nu heb ik twee vragen. Vraag 1 is voor de cybermannetjes en vrouwtjes die luisteren dit programma. Wat is dit in vredesnaam? En vraag 2. Zijn er meer mensen met dit soort ontvangen mails? En zo ja, om wat voor debiede dingen vragen ze jou? Hey, ik word dus gevraagd om de boekenset Johan en Pierenwiet. Een hoedje van 3 euro. En de krantjes Mini, Mouse en Blik. Heb jij dit soort berichten ook gekregen? Deel ze even met mij in de QA.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 Never made it as a wise man. Oh. Oh. Oh, oh, dat is eh, dat is Sorry, ik struikel. Het loopt zo tegen de CD-speler aan. Nickelback, klein stukje tenminste, How You Remind Me. Hey, veel berichten die binnenkomen op de rare mailtjes die ik heb gekregen... de afgelopen dagen, na aanleiding van een advertentie... die ik heb geplaatst op Marktplaats. Het is een advertentie over een hoofdtelefoon die ik te koop heb. Ik krijg nu totaal random berichten. En mijn vraag is, heb jij die berichten ook wel eens gekregen? Maar nog beter, wat betekenen de berichten... Uh, veel luisteraars die zijn nu al bezig met de Escape Room van 2026. Muna die denkt dat het de Puzzle Master is... die mij nu al aan het binnenlokken is voor de Q Escape Room 2026 eind dit jaar. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar het zou kunnen. Monika zegt, is het niet een Q-collega of een vriend... die een rare grap met je uithaalt? Uh, Bo die zegt dat ze dit soort berichten ook wel eens gekregen heeft. En Elias die vraagt zich af, wat gebeurt er als je wel een bericht terugstuurt... Dat ga ik proberen. Ik ga gewoon een berichtje terugsturen. En wat heel fijn is, heel Nederland luistert de Q-Music Middagshow. Luc, die uh, werkt bij Marktplaats. Die stuurt mij, van een vreemde berichtendomien. Ik werk bij Marktplaats en ik kan het voor je nakijken. Stuur mij maar als reactie op dit bericht een foto van je legitimatiebewijs... je creditcardnummer en dus drie cijferige code op de achterkant. Dan los ik alles voor je op. Luc, wat super, dankjewel. Holy water, hoor je zo. Een nieuw jaar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 Eerste schooldag? Ja, pff, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je taal echt per street. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door... Ik wil van mijn auto af. Punt nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil... Van mijn auto af, Goedemiddag, het is half zes, je luistert Q-Music. Dit is de middagshow met verkeer van Flixmeister. Ja, het is gewoon een goed nieuws show. Ik kan niet anders zeggen, er zijn maar 15 files. Totaal 39 kilometer. Het valt allemaal wel mee. Twee vertragingen die een beetje opvallen. A1 amersfoort abeldoorn tussen Stroo en Hoendeloos 6 minuten. En de A6 emmeloord jauro tussen Band en Oosterzee 5 minuten. Het kan zijn dat jij alsnog pech hebt. Patrick stuurt een heel lief bericht in de Q-App. Hey, domi. Ik weet niet of er mensen zijn die lift nodig hebben... maar ik ga nu vanuit Tiel richting uh, Venraai. Dus ik heb twee plekken in de auto voor mensen die eventueel mee willen. Dan nou sta je vast in Tiel en moet je naar Venraai... meld je even in de qr Dan een blik op het weer. Er valt nog steeds af en toe een sneeuwbui, vooral in het oosten van het land. In het westen gaat het meer over regen. Vannacht is het rond het vriespunt. Morgen op veel plekken droog, bewolkt in 1 tot 3 graden. Oh, er vallen weer dikke vlokken. Het oosten. Dus je zit nu flink te mokken. Maar opgelet nu allemaal. Sneeuwjournaal, sneeuwjournaal, sneeuwjournaal. Eefje goedemiddag. Nee, goeiemiddag. Goeiemiddag. Als je de weg opgaat, hou rekening met gladheid. In het oosten nog sneeuwbuien. Ja, dat zei je net al. In het westen is het uh, wat meer regen aan het worden. Ook gevaarlijk, want dat kan dus ijzel worden. Uh, ja, je zei het al net, Domien. Uh, die avondspits, die valt wel mee. Het lijkt er toch op dat mensen luisteren naar het advies van Rijkswaterstaat... om niet de weg op te gaan of om buiten de spits te rijden. Uh, dat geeft ook strooiwagens de ruimte. Al dagen wordt er keihard gewerkt om de wegen sneeuwvrij te houden. Was er maar een plek waar we al die wagens in de gaten konden houden. Die is er. Rijkswaterstaatstrooi.nl Hoe vaak heb jij gekeken vandaag? <lacht> uh, een keer of vier. We hebben het er gisteren over gehad. En wat mij dus verbaast, het is echt zo... de hoeveelheid zout die in de afgelopen 24 yeah. uur gestrooid is. Want gisteren hadden we het geloof ik over 90 miljoen kilo... Klopt dat? Uh, was dat een dag? Was dat de Dit dagcijfer? seizoen. Dit seizoen, het seizoen ja, ja. ja. het seizoen. Vanaf 1 oktober. Ja. Inmiddels is dat dus alweer 10 Ja, kan toch bijna niet? 10 miljoen kilo bijgekomen. Ja, meer dan 13 miljoen kilo zout is er vandaag gestrooid. Op één dag? Ja het is ongelooflijk. En al die strooiwagens hebben meer dan 155.000 kilometer gereden. Ja, ik heb er een beetje lullig over gedaan gisteren over deze website. Maar ik ben investeerd. Dus uh, mocht je dit interessant vinden, net als die twee nerds in de radiostudio hier... rijkswaterstaatstrooit.nl, daar kun je je gram halen. Uh, voorzichtig goed nieuws vanaf Vliegveld Schiphol. Ze denken daar dat er uh, morgen geen vluchten meer geschrapt hoeven te worden. De afgelopen dagen gingen er elke dag honderden vluchten niet door... door het winterweer. Het zorgde voor chaos op het vliegveld, duizenden stranden en boze reizigers. De marechaussee laat weten dat het inmiddels wat bekoeld is daar allemaal. Uh, en reizigers die nog steeds vastzitten in de omgeving van de luchthaven... die kunnen gemaakte kosten claimen. De uiteindelijke schade loopt wel in de miljoenen euro's. Er komt dus een leuk flauw grapje binnen. Of eigenlijk helemaal geen flauw grapje. Van Ak. Ak zegt er is zoveel gestrooid in Nederland... er is geen flauwe bocht meer te bekennen. <lacht> wel leuk uh, Iemand ten huwelijk vragen, he? met een vliegtuigje, met zo'n grote banner erachter. Leuk toch? Heel leuk. Marcella, wil je het Oh, joh, echt Ze ziet me aankomen. Alleen ook daarom zou ze nee zeggen. Echt? Ja, die houdt helemaal niet van. Nee, dat soort grote gebaren, die houdt niet van de spotlight ook. Dat moet ik niet doen. Nee, nee, nee. Oké. Nou ja, voor wie dat wel leuk vindt. Als je in Utrecht woont, heb je pech, want daar kan het straks waarschijnlijk niet meer. Hé toch. Nou ja, daar houdt het helemaal op. Ja, precies. Ik twijfelde nog een klein beetje. Nu gaat het helemaal niet meer door. De Utrechtse politiek vindt het onnodige luchtvervuiling. En ze vinden ook dat het zorgt voor geluidsoverlast. En nu het nieuwe jaar is begonnen hebben veel Nederlanders natuurlijk goede voornemens. Ook op het werk. Daar is onderzoek naar gedaan. Bijna de helft van de mensen heeft er zin in om nieuwe dingen te gaan leren dit jaar. Maar sommige mensen zijn ontevreden. 15% is het jaar begonnen door op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Een frisse start. Ja. Anderen gaan hun salaris dit jaar eens goed aankaarten bij de baas. Oh. ruim 1 op de 5 heeft als goede voornemen een loonsverhoging voor elkaar krijgen. <laughs> ja, dat goede voornemen heb ik ieder jaar. Komt, het <laughs> komt er nooit van. Even, hey, dankjewel. Doei. Het is 6 over half zes. Overhaal, zes. Een van je werkdag op weg naar. One tear for the broken hearted Pour out a little holy water Two tears for the salty Edelridge, cue music and like the way I do. In de middagshow, het radioprogramma met de meeste liedjes per vierkante meter draaiboek. Natuurlijk bedoel niet liedjes als Melissa Edderidge, die je net hoorde, nee. Toen liedjes als De Korte Broek, die kan wel aan. Op je fietsje, Eind van je werkdag is in zicht. En Het ligt een aanliedje, liedje, uiteraard. Dat is een klassiekertje kan ik inmiddels wel zeggen. Ik hoor mensen op straat soms dat melodietje gewoon fluiten. Na, na, na, na. Nu is het ding dat we deze sneeuwdagen niet genoeg hebben aan het lichten aan liedje alleen. Ik wil je even mee terugnemen naar gistermiddag toen jullie dit bericht van Max aan je horen. Ja, het is helaas nodig, want ik zie er nou ook eentje voor me rijden met gewoon dik 2 centimeter sneeuw op zijn dak. Mensen maken je dak even schoon. Weet je, hij hoeft niet clean te zijn, maar als er twee centimeter sneeuw op ligt, haal het er dan gewoon even af. Ja. Dank u. Ja, hartstikke gevaarlijk. Het kost ook nog eens een keer bijna 500 euro als je staande wordt gehouden met sneeuw op het dak. Als je je auto niet hebt schoongemaakt, is het gewoon zonde van je geld. Ik heb gisteren geprobeerd wat te zingen voor Max en voor iedereen die een niet-schone auto heeft. Ik dacht, schoon, schoon is niet heel goed. Schoon, maak een schoon. Maak je dak schoon, dat is heel gevaar. Oké. Okay. Vandaag is de tekst herschreven van dit liedje... en is het middagshow core bij elkaar gekomen. En ik kan met trots presenteren een nieuwe toevoering aan het liedjesensemble van de QMiddagshow. Nu gaan we dit liedje echt maar een paar dagen per jaar kunnen gebruiken. Dus extra veel aandacht en sowieso als je, je aangesproken voelt... voor... Hey jij, maak het sneeuwvrij. schoon dat Voor iedereen die dus geen schoon dak heeft, deze was voor jou. Your stunning silhouette You're glowing in the dark Camera. Veel berichten ook vandaag weer in de Q-app gericht aan Anton, of die over Anton gaan. Raymond is net nog, heb je een update over Anton, hoe gaat het met hem? Nou, het gaat in principe goed. Hij heeft wel wat meer tijd nodig nog om um, hier weer aan te kunnen schuiven. Die tijd krijgt hij uiteraard. Maar de wereld draait wel door, dus over 24 uur, iets minder dan 24 uur... een nieuwe editie van Tankbolle Bingo, donderdagmiddag kwart voor zes, jaargang 2026... Ik zoek iemand die ballen wil komen draaien... uit de gouden bingo-mode van bingo-meister Anton Giep. Jong of oud, man of vrouw, het maakt helemaal niet uit. Vorig jaar, in 2025, weet je nog, vorig jaar... Oh, lang geleden, 2025... Toen had ik bijvoorbeeld 13-jarige Fedde op de stoel van Anton zitten. Nummer 42. 42. Nummer 42. Het is niet makkelijk, hè, Verder dit? Daar draai ik... Uh... Ik heb niet zo die fijne motoriek. Nee, maar ja, nee, dat nee. wist ik al vanaf Kleinse Vaag. <lacht> Een paar weken daarvoor zat hier de flamboyante Alexander. Uh, ja, mijn favoriete nummer. Wat? 69. <lacht> dat wil je toch niet geloven? 69. <lacht> en waarom, Alexander, is dat jouw favoriet? getal? <lacht> nou, ik, de nummer 6 is naar boven en nummer 9 is naar beneden. Okay. Ja, goed. Over iets minder dan 24 uur ben jij welkom in de Q-studio om tankbonnen bingo te hosten. Dan zit je dus op de stoel van Anton Giep en mag je spelen met zijn ballen. Meld je even aan in de Q-music app en laat weten waarom jij de gedroomde bingo-meister bent voor morgenmiddag kwart voor zes. 35, Tate Tapecre. Het is 17:55. Het laatste nieuws krijgen ze van Eefje. Goedemiddag. Goedemiddag. Veel vuilnismannen en vrouwen die zijn nu hard nodig op de strooiwagen. Dus het kan zijn dat je vuilnis niet wordt opgehaald. Ik vertel je zo meer. Kan jullie nog even blij En de muziek van Mo en de oude Bob. Nog even blij voor jezelf.